Iets alsof het niets is, dit is de basis, stamp die eruit uit die is Niet of uit Rekkers, maar Gabbers, je kent ze Ze willen hardcore, geef wat ze wensen Mix om te pesten, zorg dat ze wijzen en zeggen dat is de beste De nummer 1 spot is bevestigd, geef me een mic like en een drummachine En ik pomp je vol adrenaline en <tied> Klinken muziek en dan de voorstelling gaat beginnen we buiken beats alsof het niets is dit is de baan